Groet me ook, Sarah met eenzelfde iet en de niet dat ik ben. Dat ik haar al dat vol wezen konste, daar zie in gemind is. Dat daad ik haar gern. En de ik zeld haar ook voldoen, hoe zie mij al dus doet. Zie heeft het mieren over overzeer vergeten. En ik wil en haar ook niet vermanen, nog verbieten, nadien dat er haar de winnen kwieten laten vermanen die ze alle uren in nieuwe persen houden zouden en onledig met haar in edelen dieven. Nu, als ze die andere onleden heeft, en de geduren mag, en de gedogen wiens herten leed, zo laat ze niet dolen. Doch weet ze wanen dat ze zaken zouden zien, meer recreatieën, in dit leven des ellendes. En de kinderen in gebruikenissen. daar zal ze het toch wel zien, al laat ze niet dus dwazen. En de Gie, die meer van mij geleisten mogen dan iemand die nu leeft zonder saren. En me, en de Gie, die ziet mij al eens, ook keer die u beide te luttel minne, die mij zo vreselijk ontvangen heeft in beroeringen van minne, mine herten. Nog minne zielen, nog minne zinnen rusten, Dag, nog nacht, nog uren, De vlammen berrend alle uren in t mergmieren zielen. Ik wilde dat je leeft om het te wassen in uw volkomenheid. Maar ik, onzalige, Dit met minne begeren van u allen, die mi zouden zien recreatie in mijn repine en de solatie van mijn droevere lende en de pijs en de zoetheid en de ik dore alleen en de moed van hen blieven dien ik ben boven al dat ik ben en de dien ik al zo gern volkomene minnewaar. En de wet God. hij He, gebruik het alles. En ik darve alles. Daar mijn ziel leen raste zouden in hem. Ai, waarom laat hij mij al zo zeer hem te dienen? En de te gebruikenen en de derzieren. En onthoud het mij dan van hem. En de vanden zien. Vaart wel. En de leven